9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Volgens het Britse ministerie van Defensie is er zeker één Brit onder de slachtoffers. Hij zou met zijn voertuig in de provincie Helmand op een bermbom zijn gereden. Ook in het oosten van Afghanistan is een NAVO-militair gedood bij een aanslag. Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. Het dodental voor dit jaar staat inmiddels op 165. De VN-veiligheidsraad buigt zich waarschijnlijk deze week over het bloedbad in de Syrische stad Haula. Vrijdag kwamen daar zeker 92 mensen om het leven toen het Syrische leger het vuur opende op betogers. De Syrische regering wijst elke verantwoordelijkheid van de hand en houdt terroristen verantwoordelijk voor het geweld. Ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken veroordeelt het geweld. Hij vindt dat de internationale gemeenschap met een krachtige reactie moet komen en de schuldigen ter verantwoording moet roepen. Als de SP de grootste partij wordt bij de verkiezingen, wil Emiel Roemer premier worden. Dat zei hij gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Deze week zei P van de A-leider Samson dat hij alleen als minister-president in een kabinet wil. en bijvoorbeeld niet als vice-premier in een kabinet-roemer. De SP-leider zegt dat hij zich dat kan voorstellen. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Zweden. Zangeres Lorraine kreeg in Azerbeidzjan de meeste stemmen voor haar liedje Euphoria. Lorraine was vooraf veruit favoriet. Ze kreeg ook de twaalf punten van Nederland. Het Nederlands elftal heeft zijn oefen in Terland tegen Bulgarije verloren. In Amsterdam wonnen de Bulgaren gisteravond met 2-1. Van Persie scoorde voor oranje. Ook Duitsland en Denemarken verloren een oefenwedstrijd. Zij zijn bij het EK Nederlands tegenstander. Ze verloren van respectievelijk Zwitserland en Brazilië. Poelgenoot Portugal speelde gelijk tegen Macedonië 0-0. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt van 18 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Later in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In Zeeland is de N57, de weg Middelburg Oudop, door een ongeluk in beide richtingen dicht tussen Kamperland en Haamstede. Houd daar dus rekening met een omleiding. ik de vos kijkt de hoogte ik denk dat die, dat, die, dat dat er een o voorbij komt maar dat is op de radio hè ik ik zie, zo, ik zie hem omhoog kijken bij het geluid. Ja, ja we gaan naar de camera's van Big Broeder. We hebben het heel echt de hele week in de gaten gehouden. En wat is er een drama? Nou, laat ik beginnen met het grootste drama. De dood. Uh, en dat is niet zo heel erg vrolijk eigenlijk, natuurlijk. De dood van de ene oehoe, De publiekslieveling van beleefdelente.nl... is doodgevonden in de steengroeven. Hij is gevonden door boswachter Tibbe Hunink. Uh, de vogel was al een paar dagen dood. Het was eerst nog onduidelijk of het het mannetje was of het vrouwtje. Maar het vrouwtje is nu weer door een oehoeder, zoals ze dat noemen. Dus kennelijk was het dan toch het mannetje. Het Centraal Veterinair Instituut onderzoekt nu de doodsoorzaak van de oehoe. Ik heb even gebeld met Huug Jansen van Alterra, die uh, zelf al jaren bezig is met het onderzoek... naar de vroege dood van Oehoes in Limburg. Dit, uh, de groeven waar we nu naar kijken ligt in de Achterhoek en niet in Limburg. Maar die Oehoes in Limburg hadden destijds een dodelijke dosis PCB's in hun bloed. Dat is een giftige stof die werd onder andere gebruikt in koelvloeistof. Het hardnekkige stof, lastig afbreekbaar. En vooral dieren aan de top van de voedselketen, zoals bijvoorbeeld die Oehoes... die stapelen het op in hun lever en vet en overlijden eraan. Onderzoek moet nu uitwijzen waar de Achterhoekse oehoe aan gestorven is. Misschien is hij vergiftigd of ligt dat ook aan de PCB's. Het zou waardevolle inzichten kunnen opleveren voor het onderzoek... dat hugh aan het doen is. Dat is dus afwachten. Op beleefdelente.nl hangt de vlag nu half stok. Mensen maken zich vooral heel erg grote zorgen over de oehoe -kuikens. Die zijn wel inmiddels uit het nest gewandeld... maar ja, hebben nog wel de zorg van hun ouders nodig. Op de camera's uh, kun je nu niks zien, maar er wordt wel heel erg hard naar geluisterd. Enerzijds of we de overgebleven oehoe horen roepen. En uh, of de jonge oehoes van zich laten horen. En dat is dit geluidje. Dus op de camera's is niks te zien, maar wel te horen. En als we dit geluidje horen, dan zit het goed. Want dan uh, leven die kuikens nog. Er is ook goed nieuws te melden. Het de, de eerste, de, de eerste steenuilkuik is geboren. De merel uh, in het nieuwe nest uh, heeft een uh, kuiken. En bij de grauwe kiekendief hebben ze technische problemen waar ik stiekem wel een klein beetje om moest lachen. Ze kunnen niet bij de zonnepanelen komen die zorgen dat die kamers blijven draaien. Want een bijenvolk heeft zich erbij genesteld. Nou, Ik heb hier nog een uh, imkerpakje liggen. Er staat wel mijn naam erop, maar als iemand het imkerpak even wil lenen, kom dan even naar het uh, kapitol. We gaan door met de live muzikanten die wij hier in het kapitol hebben staan. Ik zit lekker buiten en zij staan binnen klaar om te gaan spelen. Het duo Wood and Wins. En zij gaan spelen van hun nieuwe cd Cycles. Het nummer Baobab. U hoorden Werner Jansen op Klarinet en Peter Wilms op Marimba. Het muzikale duo Wood and Winds speelde Baobab. Zometeen komen ze nog één keer terug om voor ons nog een nummer te spelen. Hier live in het kapitol. Maar eerst de eikenprachtkever. Begin april werd bekend dat er honderden eiken op landgoed zeel moeten worden gekapt. Er zijn zoveel bomen aangetast door de eikenprachtkever... dat de beheerders bang zijn dat de besmetting zich verder uitbreidt. Op 1 juni moet het werk er zijn afgerond, want dan kunnen de larven verpoppen tot kevers. En als die uitvliegen, ja, dan is het Hek van de Dam natuurlijk. Joost Huizing gaat met insecteman Leen Moraal van Alterra... en met beheerder Govert Bos van Landgroep Scherpenzeel het Eikenbos in. Als je een maand geleden hier kwam, stond er een prachtig bos met een mooie Eikenlaan. En dat is nu allemaal weg. Het is in de maand tijd helemaal weggekapt. Tientallen bomen, honderden bomen. Uiteindelijk zitten we rond de duizend bomen die hier weggezaagd zijn of nog weggezaagd worden. Ja. Je hoort dat enge geluid op de achtergrond. Er waren zoveel bomen besmet met de eikenprachtkever. Dat als je de boel de boel zou laten, dan zou die populatie zich alleen maar opbouwen... waardoor nog meer bomen gevaar zouden kunnen lopen. We gaan op zoek naar die eikenprachtkever, want die naam dat belooft al heel wat, hè? Ja, nou grappig is, tot de jaren 90 hadden we helemaal geen Nederlandse naam voor die eikenprachtkever. Dood gewoon omdat het beest vrij zeldzaam was. Niemand zag hem en niemand had daar verder last van. Tot we toen wel last kregen en er behoefte was aan een Nederlandse naam. Toen heb ik hem gewoon uit het Duits vertaald, want daar was hij uh, inmiddels goed onderzocht. Hoe heette die toen? Nou, het lijkt ja. wel heel veel op. <laughs> maar het is een ja. mooie naam. Je weet dat het om eik gaat. Dat het, dat het om de familie van de prachtkevers gaat. Dat het een kever is. Dus alles zit in die naam besloten. Dus ik dacht, nou, ik vertaal hem gewoon. Dan hebben we meteen een goede naam te pakken. En nu gaan we naam op zoek. Ja, wat ja? We Waar moet ik op letten? Waar, waar zouden we hem kunnen zien? Op dit moment verwacht ik dat hij nog als larve eh, in de schors zit. Of als pop in de schors. Er nou, staat hier geen eik meer, hè? Ligt het alleen ligt alleen maar. Het ligt alleen maar, ja. Dat is een reik. Een ja, oh, ja. Staat het, ja een hij staat heel rustig te kijken. Een meter of 50 bij ons ja, vandaan. Motorzaag aan het werk. Doet en nog niets. geen 50 meter bij vandaan. Loopt een prachtige reebok. Die weet ook niet wat hij ziet hoor. Nee, die weet ook niet wat hem overkomt. Nee. Hij, hij heeft wel een lekker hapje aan het jonge eikenblad. Ja, dat ligt nu op de grond. Ja. Ja. Eigenlijk is het helemaal verkeerd hè, om in de, de broedperiode te gaan kappen. Het is, het is helemaal verkeerd. Maar het het moet, wij willen dit niet. Maar we willen gewoon de grote vlucht van de jonge kevers ja. voor zijn. En daarom zijn we nu met een noodkaap bezig. We komen dichterbij en die ree, daar gaat hij. Die bleef gewoon nieuwsgierig Plaat. staan kijken. Een plaatje. Ja, Hoe ziet hij er eigenlijk uit? De eikenprachtkever? De Betrekkelijk kleine kever, tot ongeveer 13 mm. Het dus het zegt wel iets over zijn uiterlijk. Van die, van die mooie glimmende metallic ja, uh, schildjes, ja, hè? Ja, ja, ze zijn niet zo uh, fantastisch gekleurd als de tropische uh, verwante soorten, maar voor, voor een Nederlandse kever is het best een, uh, een mooie kever. Glanzend, groenig, ja. blauwig. Is daar nog een boomje staan, een eik, maar als je naar het daar kijkt, is het zo leeg, zo kaal. Dus, dit is een aangetast exemplaar. Dit is een exemplaar die waarschijnlijk al stevig aangetast is door de eikenprachtkever. Je ziet daar zoveel doodhout en zoveel waterlot. Het jonge uitlooptjes aan de staam staan. Dus dus die die gaat ook al. Die gaan al, ja, ja. Dat bijna zeker is dat die aangetast zijn. Waaraan zou zij je dat kunnen zien, meneer Morel? Eigenlijk zie je er heel weinig van. Want ze zitten verstopt in de bast? Die kever die legt uh, zijn eitjes los achter de schors, in groepjes van stukken 5 tot 7 eitjes. Uit die hele kleine eitjes komen hele kleine luifjes. En die boren zich op een gegeven moment naar binnen. daar zie helemaal niks van. Dan maken ze lange gangen achter de schors. Zie je nog steeds niks. Zie nog steeds niks. Maar pas in de loop van de zomer, zeg maar, dan beginnen die gangen toch wel ja, de bomen te ringen als het ware. De sapstroom wordt onderbroken, waardoor de bladeren kunnen gaan verwelken. En ja, dan begin je de eerste verschijnselen te zien. Nou, zullen we eens even bij zijn uh, bast gaan kijken... Ik heb hier een blesmes, dat wordt uh, normaal gesproken gebruikt om bomen te merken, zeg maar, welke bomen uh, weggezaagd kunnen worden. Te blessen, hè? Te blessen, ja. ja. Uh, maar je kan het ook heel goed gebruiken om uh, stukjes van de schors af te schrapen, om daarna uh, de, de gangen te, te vinden, zeg maar, die gemaakt worden door de eke hier, hier zie je een paar plekken ja. waarbij stukjes schors zijn weggeslagen. Hier hebben we spechten waarschijnlijk luigen uitgehaald. Want de luiven van de hebben die overwinterd. En dat is ja. natuurlijk een fantastisch uh, maaltje voor, uh, voor, voor een specht. Laten nou, we zo eens even kijken. wat is de zuidkant hier? Wat? Ze houden van de warmte. Vaak moet je heel, heel, heel voorzichtig stukjes schors wegnemen omdat ze in de schors overwinteren die luiven. En dan vind je zo'n zo wit lichaampje als je dan door midden snijdt vaak. Het is vaak even zoeken, want zo'n luiven... Het kan ook meer boven de bomen zitten, dus het ja. is niet altijd raak. Dit lijken wel gangetjes nee, of zo? Nee, dit is een spinnen. Zitten. Echt. Zo overwinteren we één à twee keer. Dat is een beetje afhankelijk van. Twee winters lang? Soms. Ja. Soms één winter, soms twee winters. In de eerste winter dan zijn de luifjes nog klein. In de tweede winter dan zijn de luiven nou tussen, tussen de vier en de vijf centimeter. Die prachtkever. die. ...slaat eigenlijk alleen maar toe op het moment dat de boom al verzwakt is. Ja, misschien toch een combinatie van in ieder geval vernatting. is een hele belangrijke stressfactor. En Herhaal Herhaalde kaalvaat door kleine wintervlinder, grote wintervlinder en de groene eigenbladroof. Had u al wat gevonden? Nee, nog niet. Maar Hoe niet. is het nou mogelijk? Ja. Hoeveel zouden er hier zitten? Ik heb ergens gelezen dat uh, in, in één boom wel 700 luizen zijn gevonden. Ja. Duizend bomen hier? Ja. ja. Tel maar uit. Ja. Hij gaatjes, die sowieso... Uh, hoe zie je die eruit? D-vormig. Hoofdletter D-vormig, zeg maar. Dus er zit altijd een, een, een, of, kan ik zeggen, een halve cirkel. Ja. En hoe komt het, dat, dat hij dat altijd zo maakt? Als je naar de eikenprachtgever zelf uh, kijkt, vanaf uh, de voorzijde... dan zie je al dat hij een, een beetje een rechter rug heeft, zeg maar. En een beetje een rond buikje. Dus hij past precies in die D. Dus hij maakt niet, het gaatje niet groter dan nodig is eigenlijk. Maar die gaatjes die komen eigenlijk pas... Oh, heb je iets? Weer een wit plekje. Ja. Ja? Bindo. Ja, kijk. Wat steekt daar uit de schors? Een beestje, ja. Ja, een luif, een uh, melkwit, uh, levenloos bijna. Een hier wat nu een beetje in de midden gesneden is door de blesmes. Maar kijk, zit in de schors. Weer een? Ja, kijk. Even om de boom heen lopen, ja. Kijk, zie je, je ziet ook het kamertje. Die geknaagd heeft om daarin te overwinteren. Dus dat heeft dat hele kleine beest zelf gedaan. Ja, met zijn tanden he? of met zijn poten, hoe doet hij Het <laughs> heeft uh, een paar kleine kaken. Het is een, een kleine luiven, nog maar. Misschien dat dit uh, voor de eerste overwintering is. Ik zal nog even... We hebben er één gevonden hoor. Ja, wat twee al. Nou, alleen Moraal zoekt nog verder, maar hier zit hij. Ja, inderdaad, daar zit hij. Ja. Het zijn bewegingsloze luiven. Ze kunnen wel bewegen in die gangen die ze maken... maar eigenlijk gaat dat, ze hebben geen pootjes, gaat uiterst traag. Ja. En dit zijn nou de schuldigen? Dit zijn de schuldigen, dat al die bomen wel. Hoeveel kub gaat er hier weg op 20 hectare? Naar schatting gaat er zo'n zo, zo 600, 700 kub hout weg. Voor de kevers zelf zijn we te vroeg. Ja, normaal gesproken vliegt hij in juni, zo ongeveer. Maar ik wil er zo graag eentje zien. Dat kan, ik heb er meegenomen. Kijk, als, de, als de zon op schijnt, is een beetje ja, is die blauw, blauwachtig, metellijk. Soms is hij groen, afhankelijk van uh, hoe je hem houdt. Het is maar een klein kevertje. Wat is het nut van de eikenprachtkever? Want dat willen we altijd weten. Hè? Hij, ja. hij moet toch ook wel ergens dienen? Of alleen maar als voer voor die spechten? Ja, het gaat alleen maar om voedsel. Eten en gegeten worden, dat, dat is de natuur. Het grote verschil tussen mensen en de natuur is... Ja, wij mensen zeggen altijd leven en laten leven. En de natuur is het eten en gegeten worden. En dit kevertje heeft ook zijn functie als eten voor ja. andere dieren. Maar zouden we het dan gewoon niet zo zijn gang moeten laten gaan? Laat die kevertjes maar, leven en laten leven? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar als deze 75 tot 100 hectare ook aangetast gaat worden, waar is het einde dan? En daar zijn we bang voor. En dat het ons doen besluiten tot deze rigoureuze ingreep. U hoorde No Bailes Mas, een van de danzas de salon... van de Cubaanse componist en piano virtuoos Ignacio Serrantes. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vroege Vogels is in het bezit van een vertrouwelijk handgeschreven rapport van Shell... waarin de oliemaatschappij toegeeft verantwoordelijk te zijn voor een lekkage in Nigeria... Het incident vond plaats op 7 mei in de Niger-delta. Shell noemt corrosie van de pijpleiding als oorzaak van de lekkage. Het is nog onduidelijk hoeveel olie is weggelekt. Een reactie van woordvoerder van Milieudefensie Geert Ritsema. Shell die zet steeds maar die sabotage als belangrijkste oorzaak... voor olielekkage in Nigeria in de etalage. Terwijl in de praktijk heel vaak de oorzaak van lekkages is... gewoon slecht onderhoud. Sommige leidingen liggen daar al meer dan 40 jaar... En dit rapport wat we nu in handen hebben... dat bewijst gewoon keihard... dat roestige pijpleidingen... de oorzaak zijn van dit soort lekkages. En zeker op deze plek... want dit is een dorp dat heet Kader, is dat een enorme onthutsende ontdekking. Want vorig jaar al heeft de Verenigde Naties gezegd... van deze plek... Shell ruimt daar niet goed op. Nou, wat er nu nog eens bij komt... is dat de lekkages die daar dus plaatsvinden... het gevolg zijn van Shells eigen fouten. Dat geven ze nu nog zelf toe dus bij elkaar gevoegd, ja, is dit gewoon het bewijs... dat uh, Shell echt volledig verantwoordelijk is voor de troep die ze daar aanrichten. Ja, wordt vervolgd. Overigens heeft de oliemaatschappij deze week het campagnefilmpje... Shell CEO Uncensored van Milieudefensie van YouTube laten verwijderen. Dat blijkt uit een e-mail die de internetsite aan de milieuorganisatie stuurde. Het filmpje is uiteraard nog wel te zien op onze site. Vroegevogels.vara.nl Turkije zet tienduizenden fazanten in om de teek te bestrijden. Deze opmerkelijke stap volgt op de dood van zeven mensen... die de afgelopen weken waren gebeten door besmette teken. De slachtoffers stierven aan de zogeheten Krim-Kongo-hemorragische koorts. Een virus dat vooral een groot probleem is in het oosten van Turkije... Eén beet van zo'n besmette teek kan al dodelijk zijn... als het niet snel wordt ontdekt en behandeld. Ook in Nederland lijkt het tekenseizoen nu echt losgebarsten... mede door het broeierige weer. Het is ook hier oppassen geblazen, want een flink deel van de teken in ons land... is besmet met de Borrelia bacterie, die de ziekte Lyme kan veroorzaken. Ook heel gevaarlijk, maar niet zo acuut als die Turkse variant. Goed nieuws. Er was al veel overgezegd en, uh, over, over en geschreven. Maar pas sinds vrijdag is daadwerkelijk de tekst van het lenteakkoord bekend geworden. De bezuinigingsplannen van de vijf samenwerkende politieke partijen gaan iedereen treffen. Maar voor natuur en milieu pakt het veel beter uit dan de plannen van het oude kabinet. Dat zegt de Stichting Natuur en Milieu. Zij noemt het lenteakkoord een doorbraak voor duurzaamheid omdat het miljarden aan belastingvergroening bevat. Zo komt er een subsidie op zonnepanelen... en worden tal van milieubelastende subsidies afgeschaft. Daarnaast wordt er 200 miljoen euro minder bezuinigd op de natuur dan voorheen. Kolen en rode diesel worden duurder... en ook stimuleert het akkoord elektrisch rijden... doordat de inzet van minder milieuvriendelijke auto's duurder wordt. Een bericht voor de vissers. Wie een kabeljauw vangt in de Oostzee en zegt dat hij uit de Noordzee komt... loopt grote kans tegen de land te lopen... want sinds kort is er een DNA-test die de herkomst van de vis kan aantonen. Biologen ontwikkelden de tests voor kabeljauw, tong, heek en haring... als wapen tegen illegale visserij. Herkomst is dan belangrijk, want dezelfde vis vangen... kan in de ene regio zijn toegestaan en in de andere verboden. De herkomst bepalen is niet makkelijk... Want populaties kunnen zich vermengen en genetische verschillen zijn dan niet groot. Desondanks is de betrouwbaarheid van de DNA-test bijna 100%. Binnenkort komt die ook nog voor zeebaars, goudbrasem en tarbot. Nieuwe natuur. Meer groen in de stad loont. Het kan zelfs honderden miljoenen besparing opleveren. Dat zegt adviesbureau KPMG, dat de berekeningen heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Onderzoeker Jerwin Tolen rekent voor. Dat levert een besparing op van jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro... omdat er een groot aantal mensen minder zich gaan melden bij huisartsen... en verder in het medische circuit. Dat bij elkaar levert er 65 miljoen op per jaar. Maar een veel groter voordeel zit in de kant van de werkgevers. Want mensen zullen, als ze minder vaak ziek zijn, ook minder afwezig zijn op het werk... En een hogere productiviteit hebben. En er stromen men, mensen uit naar arbeidsongeschikt. En dat bij elkaar levert ongeveer 328 miljoen op per jaar. Zo uh, zit het sommetje in elkaar. Kan je aan de hand van uw rapport zeggen dat investeren in groen echt meer geld oplevert dan het kost? Wat we kunnen zeggen is dat het heel duidelijk is dat op plekken waar meer groen is... heel veel meer mensen gezond zijn, dus minder naar de huisarts gaan. En we weten dat als er dan groen aangelegd wordt en beheerd wordt... op gronden die al in het bezit zijn van de eigenaar die dat doet... dat het sommetje inderdaad positief uitpakt. Dieren in het nieuws. De vogel die dit geluid maakt... heeft de afgelopen weken een rondje Nederland gedaan. Het is een lammergier... Niet echt een dagelijkse gast, hoewel er de laatste jaren zomers wel vaker gieren een kijkje in Nederland komen nemen. De vogel van dit jaar is zelfs met naam bij vroege vogels bekend. Door informatie die we van fotograaf Martijn de Jonge kregen. Het is Lammergier Jacob, die uit Oostenrijk komt. Vorig jaar is hij uitgezet in een gebied waar de herintroductie van deze vogelsoort redelijk succesvol is. Jacob werd voor het eerst gezien bij Haarlem. Vloog toen noordwaarts langs de kust naar Texel. Er We zijn wel eerder vakantievierende gieren gezien, maar meestal keren ze dan bij de vuurtoren weer om. Maar niet Jacob. Die is ook nog boven Vlieland en Terschelling waargenomen. Daarna via het Lauwersmeer naar het Zwarte Water. Sindsdien is hij niet meer gesignaleerd. Martijn de Jonger vermoedt dat Jacob de Lammergier inmiddels alweer thuis in Oostenrijk is. Terug van zijn minivakantie.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 Was dit, oftewel zomer van de CD Cycles van het muzikale duo Wind, Woods? En ik moet het wel goed zeggen: Wood and Winds. Live gespeeld door Werner Jans op sax en Peter Wilms op marimba en uh, percussie. En ze zijn weer even tegenover mij komen zitten, hier lekker buiten bij het Capitool. Um, Peter, je zei net al hè, dat jullie muziek is geïnspireerd op de natuur. Maar uh, hoor, probeer je dan ook de natuur na te bootsen in die muziek? Nou ja. Uh, nee, dat, is eigenlijk, dat zou je niet zo kunnen zeggen. Je kan, je kan eerder zeggen dat een, een inspiratie... Dat, dat is iets wat, wat uh, uh, ja, door je heen komt, als het ware. Dat, yeah. dat in je ontstaat. En dat, dat, dat levert een bepaald gevoel op. En dat gevoel, dat is eigenlijk wat je probeert te verklanken. Zeg maar. Ja, niet dat je letterlijk een, een bepaalde vogel probeert te imiteren... of zo, uh, met, met de sax, uh, Werner. Nou, dat uh, zou je natuurlijk wel kunnen doen. En wat wij in onze muziek met uh, Wood and Wins doen... dat is dat we uh, uh, het element improvisatie Improvisatie speelt een belangrijke rol. Dus mm -hmm. ieder optreden of ieder uh, uh, stuk dat wij spelen, dat is nooit hetzelfde. En in die improvisatie zou je dus wel bewust ervoor kunnen kiezen... om een bepaald uh, vogel of om een, uh, iets, iets te imiteren uit de natuur. Om dat toe te voegen, ja. ja maar maar wat, voor zou de, wat voor vogel zou de saxofoon dan zijn, denk jij? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat de, de, met, met deze sopraanzaxe kom je een beetje bij de kleinere vogeltjes. Want mm het -hmm. is een beetje een hoog geluidje. Uh, nou, ik... Uh, ik heb daar niet een uh, heel goed beeld bij. Maar ik vind wel mijn favoriete... Ik vind de zanglijster vind ik, uh, een, een vogel die mij altijd wel wat doet. Ja, zit uh, ook veel een variatie pimpom, in. Een, ja. een koolmees. Uh, mm -hmm. uh, ik weet dat niet bewust, maar misschien dat ik dat onbewust uh, toch een beetje doe. Dat je en, toch een beetje zo'n fietspompje ja. van de koolmees nee, erin ja, we uh, weet, weet, weet, weet te Dat zou verwerken. mijn leraar niet leuk vinden, fietspompje. Maar, <laughs> Sorry. <dat is> <laughs> nee, maar die, die tijd hebben we gehad. Respectvol, dus respect maar uh, nee, je begrijpt wat ik bedoel. Heel waar zijn jullie binnenkort te zien en te horen? Um, nou, we hebben uh, dus deze CD uh, Cycles, die wordt uh, volgende week zaterdag in het Beaufort-huis in Austerlitz uh, gepresenteerd. Dat is 2 juni. En waarom om, daar? Uh, omdat het een hele mooie uh, locatie is. Uh, de muziek die wij maken, dat is dus verweven met natuur, spiritu spiritualiteit. En mm -hmm. in die omgeving uh, vonden wij uh, dat heel goed voelen, heel goed uh, matchen. Dat is, het is een kerkje dat ligt uh, vlakbij de natuur. Ah, oké. Okay. Dus. En als het lekker weer is, kan je misschien ook gewoon lekker buiten gaan staan. Toch? Zo, als het dat... dit, dit, bij dit weertype wel, ja. Mm, hij met die Marimba, oh. die het, ik zie hem twijfelen. Ja. Dat... Wood and Wins, oftewel, Werner Jans op sax en Peter Wilms op Marimba. Heel erg bedankt voor jullie komst. Superleuk dat jullie waren. En de CD ligt uh, nu in de winkel, hè? Graag gedaan. Uh, u kunt via onze website, uh, www.woodandwins.nl, is die te bestellen. Oh, okay. we ja, hebben ja, het ja. eigen ja. beheer gedaan. Okay. Dus, uh, Dankjewel. Graag gedaan. Uh, nog meer uh, muziek uh, nu. Music of Migration. Dat is de naam van een voorstelling van de Groningse hoogleraar Teunis Piersma... en muzikus Sietse Pruiksma. Een voorstelling van een hoogleraar. Nou, hoe zit dat precies? Uh, waar een hoogleraar normaal op congressen een presentatie geeft... voor uh, grafieken en tabellen en saaie PowerPoint-dingen... heeft Piersma ervoor gekozen zijn verhaal te vertellen... afgewisseld met muziek. Van Pruiksma dus. Het verhaal van Piersma gaat over de teloorgang van de grutto als Nederlandse weidevogel. Hij vertelt, hij vertelt het verhaal niet alleen door middel van objectief onderzoek. Hij maakt zich ook boos erover. Net als Pruiksma, die lang heeft getwijfeld of hij bioloog of muzikus wilde worden. Het werd muziek. Deze voorstelling gaat over verlies van schoonheid. En uh, we proberen de, dat verlies wat, wat Sietse en ik heel diep voelen in onszelf. Waar we ook echt, echt letterlijk verdrietig over zijn. Dat proberen we de mensen, de mensen die dat misschien niet direct voelen, proberen we mee te geven. En dat verlies, dat gaat over verlies van biodiversiteit. En dat gaat over verlies van de links tussen Afrika en Nederland. Het gaat eigenlijk over de verlies van een heleboel dingen die belangrijk zijn. Niet eens zozeer in economische termen, maar in gevoelstermen. Dus we verliezen het gevoel uit Nederland op dit moment. En dat is wat we proberen te benadrukken. Een andere link is dat wat je hier doet in landbouw dat dat consequenties heeft voor wat er elders in de wereld gebeurt. En het mooie van dat Grutto-verhaal is... dat doordat Grutto's eerder Nederland moeten verlaten... iedere vroege zomer, omdat hier niks meer te halen voor ze is... omdat ze hun eieren en hun jongen al zijn kwijtgeraakt... en eerder naar West-Afrika vertrekken... dat ze daar aankomen in een tijd dat de rijstboeren daar... waar die beesten de, de nazomer en de herfst verblijven... dat die rijstboeren daar net aan het zaaien zijn... En die, dat kiemende rijstzaad, dat is het mooiste vervoer je kan hebben. Een soort eigenlijk. Dus ze komen nu aan op het moment dat de rijst gezaaid is. En dat betekent dat ze die net gezaaide daar dat geeft veel schade. En vroeger was dat niet zo. Want dan kwamen ze pas anderhalve maand later uh, kwamen ze terug. Dan was die rijst al gegroeid. <coughs> en dan was de schade klein. Dus wat die <coughs> balante boeren hebben gedaan... is die hebben hun rijsteelt moeten veranderen. Om rekening te houden met die te vroeg terugkerende grutto's. En dus wat de boeren hier in Nederland doen, dat heeft directe consequenties wat de boeren in Genebesau moeten doen om te overleven. En de link tussen die twee boerenbedrijven, dat is de grutto. Door ons onderzoek kunnen we keihard laten zien waar het fout gaat. We hebben gewoon harde getallen. En dat grote voordeel van deze harde wetenschappelijke getallen is, hè, die kun je saai noemen, wat dan ook, is dat de discussie verandert van een discussie over van meningen. En als wij maar laat maaien, dan lukt het even goed wel om hier grutters te krijgen. Maar zijn dat dan grutters die jongen geproduceerd hebben, komen die grutters wel terug, enzovoort, enzovoort. Die getallen zijn dat je dat uh, iedere uh, legsel in, uh, in zeg maar, het uh, bloemrijke, natte weiland... dat levert een halve grutto op, die terugkeert om opnieuw eieren te liggen. Terwijl dat in het moderne boerenland maar een twintigste grutto is. Nou, als je een halve grutto hebt die van ieder legsel terugkomt... dan heb je een snel groeiende populatie. Maar omdat dat gebied waar dat kan gebeuren maar zo klein is... hebben we nog steeds te maken met een ernstig achteruitgaande populatie... En dan praten we over 7% per jaar ongeveer. Door hoe jij deze voorstelling beschrijft en ook door de afwisseling van jouw verhaal met de, de emotionele muziek van Sietse Pruiksma betreed je het domein van de emotie. Terwijl jij bent hoogleraar dierecologie in Groningen de wetenschap zou waardevrij moeten zijn, objectief. Is dat wel mogelijk, dat jij als objectieve wetenschapper... zo nadrukkelijk die, die emotie erbij haalt? Ja, ik denk dus dat het heel wel mogelijk is. Omdat de, de, de aannemen onder jouw opmerking net... is dat emotie, dat dat een, een uh, emoties in zijn algemeenheid... of dat het waarnemingsvermogen zou ondermijnen. Dat kan, dat gebeurt ook heel vaak. En dat is wat wij tegenwoordig onder emotie verstaan. Maar emotie... Kan ook de waarneming heel erg sterk aanscherpen. Sterker nog, die twee zijn sterk gekoppeld. En wat ik merk bij de, bij de kunstenaar is dat die net zo'n scherp oog voor waarheid hebben als dat je dat in de wetenschap oogt. Dus in mijn beleving van deze emotie is er helemaal geen ruimte tussen het hardste in de wetenschap, zeg maar, het hardste in de, in de kunsten en die emotie. Dat gaat ontzettend goed samen. Sterker nog, ik denk dat het een en hetzelfde is. En dat en is alleen maar. Uh, jammer of, of spijtig of, of daar kun je verdrietig van worden dat emotie nu geassocieerd wordt met een soort verwarrende visie of, of, uh, of kennis overboord gooien dat je het op, dus dat heeft een hele negatieve klank en ik denk dat dat onterecht is de, de, de goede emotie of de, de gefundeerde emotie dat is de sterkste en die is even goed te vinden in de, in de mooie wetenschap als in de mooie kunsten of in de mooie muziek Het probleem met het vertellen van een wetenschappelijk verhaal... is dat het ook een droog verhaal is. En je overlaat mensen met kennis. Dat is wat wetenschappers over het algemeen doen. Dat heb ik ook een handje van. Je overlaat mensen met kennis. En er is nooit een moment van reflectie over wat het werk betekent. En wat we natuurlijk in deze voorstelling proberen te doen... ook om, om uh, denkmomenten in te bouwen. Want je denkt dat het over emotie gaat. Maar het gaat ook om iets anders. Dus je vertelt een paar dingen... en mensen die hebben in de tijd dat Sietse aan het woord is met zijn muziek, ook tijd om daarover na te denken. Omdat zij op dat moment een ander stuk van de hersenen gebruiken. En ze gaan nadenken, zo doe ik het zelf ook namelijk... ze gaan nadenken over wat ze net gehoord hebben. Dus het, het, het, het laten indalen van kennis... gaat gek genoeg veel beter door deze combinatie... dan dat je mensen moet overladen met grafiekjes en weetjes en zo. Dat betekent wel natuurlijk dat je veel minder kunt vertellen. Dus je moet veel scherper je boodschap hebben. En dat is voor mij een probleem. En dat is voor alle wetenschappers een probleem. Maar daar is het weer zo aardig om met kunstenaars samen te werken. Want die hebben dat veel beter geleerd dan wij. Dus ik leer daar heel veel van. De boodschap is... Denk om je eigen geluk, eigenlijk en uh, zorg voor je eigen biodiversiteit. Of het nou dicht bij Rotterdam is, of in Friesland, of waar dan ook. En realiseert je wat een mooie dingen verloren gaan als we daar niet werkelijk rekening mee houden. En dat al die processen ook gekoppeld zijn met de rest van de wereld. Dus een grutto die hier verdwijnt, dat betekent ook dingen die we nog niet eens weten, bij wijze van spreken, voor wat er in, in dit geval West-Afrika gebeurt. Of Migration was dit vastgelegd door Rob Buiter. De voorstelling van Teunus Piersma en Sietse Pruiksma is op 2 juni te bekijken. En te beluisteren natuurlijk tijdens de Nacht van de Wetenschap in Groningen. Kijk, voor onze site op, uh, kijk op onze site voor meer informatie. Vroegevogels.vara.nl uh, Als ik zeg Eurovisie Zongfestival, wat zegt u dan? Nou, niet meteen een teltje pakken of de radio uitzetten. Uh, we gaan het niet over uh, Azerbeidzjan hebben, dat beloof ik. Gaan we geen woorden aan vuil maken. Maar ik heb voor u een mooi liedje over vogels en vogelzang. Ooit, in 1956, meer dan een half eeuw geleden, begon het Songfestival met zeven deelnemende landen. Uh, zonder Nederlandse voorronders en halve finales. Uh, niet in het Engels, uh, zonder showbillet, geen sms of Jan Smit, maar gewoon een orkest en een zangeres. Op het allereerste songfestival was het allereerste liedje dat gezongen werd. En het was op tekst. de tekst was van niemand minder dan Annie M.G. Schmid. En het werd gezongen door Jetty Perl. Voor veel Nederlanders ook bekend als Jetje van Radio Oranje. En zij zong De Vogels van Holland.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 De hele wereld door heb ik vogels voor het zingen In het zuiden, in het westen, in het noorden In vele verre landen heb ik vogels voor het zingen Zij zingen kleine liedjes zonder woorden de Franse vogels zingen tululu-lu Japanse vogels zingen tululu Chinese vogels zingen tululu Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij Als in Holland in het voorjaar in de wei Jeugd, al te rieren. De meren, de lijsten en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland met meer, als in Holland mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoende. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo traag. En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. Ach, die. Jettie toch, Jettie Perl. Nergens is het gras zo vol en zijn de mesjes zo trouw. Fantastisch. Geef mij uh, Jettie Perl maar. Goed. Uh, als ik een tune zou moeten maken trouwens voor onze volgende gast... dan zou dit liedje uh, een hele goede kans uh, maken, de vogels van Holland. Eind mei is uh, het moment als je van vogelzang wil genieten natuurlijk. Als je s ochtends vroeg... Rond ons opgang naar buiten gaat, is het gekwetter en gefluit soms oorverdovend. Ook als je hier, euh, nou ja, als je hier ochtends vroeg aankomt, zo voor zevende bij het kapitol. Je hebt de zanglijster, de merel, de, de, de fietes. Het is echt uh, gekwetter van belang. En midden in deze muzikale piek verschijnt nu een boek over de vogelzang van Nederland. En de schrijver ervan zit tegenover mij, Dick de Vos. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Nee, we hadden afgesproken dat je geluidjes <lacht> zou maken. Geen goedemorgen, zou ik zeggen. Genoeg en, en, en ik had begrepen dat een licht sadistische redacteur van Vroege Vogels we noemen geen namen, maar hey Daniel, jou had wijsgemaakt dat ik een ervaren vogelaar ben. Nou, dat heeft hij me verteld? Dat, ja. Uh, ja, nou er gaat een zucht van teleurstelling door Nederland, want dat is niet het geval. Maar dit was een koekoekachtige... Uh, nee, we hoorden nu de zomertortel. Okay. Ja, je zei net het woord zomer en ik dacht dan laat ik een zomersgeluidje uitzoeken. Van de vogelfluitjes die ik voor hem heb. Mm -hmm. En het is een duif, een kleine duif. Het is steeds zeldzamer wordt, maar je hoort hem nog wel in duingebieden. Ja, je hebt een koffer mee vol allerlei uh, uh, fluitjes. Allemaal houten doosjes waar het in zit. Kan je nog eens eentje, eentje doen? Die... Ja, ja. Hoeveel, hoeveel verschillende heb je er vogelfluitjes? Nou, 40, 50. Dit is een wat... Uh... En dat is... Dit is het geluid van de goudplevier. Een beetje klagelijk geluid. Uh, niet zo bekend, maar je hebt, ik heb zo houten fluitjes als uh, slaginstrumentjes. Deze ook bijvoorbeeld. Dus dit is hier nu een, soort, een soort blokfluitje. Nou, Het geluid is van de, de bosuil. Ja, ja, Heel bingo. goed, heel goed. <laughs> Gelukkig. <laughs> <laughs> Stek ik het toch nog een beetje positief wel. Nou, bestaan er veel boeken over de zang van vogels. En, en jouw boek is ook een, een bewerking van een van jouw eerdere uitgaven. Uh, wat zingt daar? Dit is Vogelzang van Nederland. Wat, wat voegt dit nieuwe boek toe, Dick? Ja, kijk, die, er zijn heel veel boeken. Maar dat zijn eigenlijk, ja, dat, als je dan nou iets over sadistisch spreekt... eigenlijk zijn dat een beetje sadistische boeken. Hoezo? Nou, het beschrijft alleen het verenkleed. En... Um, Waar ze, waar ze broeden enzovoort. Maar heel veel vogels. die herken je helemaal niet aan het verenkleed. Want je ziet ze niet. of ze zijn te ver weg. of ze lijken sprekend op elkaar. Nee, je kan uh, wel weten hoe een roerdomp eruit ziet. maar dan. Uh... Ja, je hoort hem hè. Boem, ja. boem, heel laag. Uh, dus. Jouw houvast is vaak het geluid. Dat is ja. het eerste wat je waarneemt van een vogel. En zo'n boek bestaat er niet, bestond er niet. Dus een paar jaar geleden heb ik... Uh... Maar er zit, ik, want ik zie dat er een cd bij zit, maar ja. het boek doet meer dan alleen een cd toevoegen, ja, het toch? Het geeft jou eigenlijk in, uh, in drie stappen, in, in een handleiding... om aan de hand van het geluid op, de, op het juiste spoor te komen. Maar hoe dan? Om, want je doet meer dan wat we Bert Visser ooit in zo'n cabaretvoorstelling <laughs> ja. hebben zien doen. Zo'n boekje met fonetische uh, ja, foto's. Uh, ik, ik snap dat ook wel dat het uitermate hilarisch klinkt. Als je mm -hmm. dat ook leest. En je weet niet hoe het uh, weet niet hoe het klinkt. Dan wordt het heel grappig. Maar ja, strikt genomen kun je natuurlijk afvragen: van elk geluid, hoor je het nou superkort? Of hoor je dat heel lang, of hoor je dat met onderbrekingen? Nou, dat is al een eerste stap om in de juiste richting te komen. Uh, we horen nu bijvoorbeeld aan een aantal vogels met onderbrekingen. En ik noem dat strovenzang. Laten we even stil zijn, kijk wat we horen. Wat horen we? Nou, je hoort nu een aantal... Je hoort bijvoorbeeld de chiftjaf. af. En nou geef ik al prijs wat dat uh, is. Maar je kunt zeggen, nou, ik hoor een, ik hoor een, een vogel die uh, met onderbrekingen zingt... En zijn uh, geluid is ongeveer iedere keer hetzelfde, of vrijwel hetzelfde. Nou, ja, de Chip is makkelijk te herkennen. Chifjof, Chifjof, Chifjof, ja. Chifjof, Chifjof. En dat, dat, dan kom je in de klasse stereotype strofes aan. Uh, en binnen die, nou dat zijn een stuk of 10, 15 vogels, als je daar eenmaal bent, nou, dan is het niet zo gek moeilijk meer. Zeker als je er een paar kent. Wat je doet is eigenlijk uh, het steeds kleiner maken, je, je, je, je range van vogels waar die, die het zou kunnen zijn. Dus, je, dus ja. door, door middel van een aantal. Uh... Um, kenmerken, zeg maar. I Laten we eens even... Want we hebben, we hebben wat geluiden klaarstaan ook, dus I niet... Dit waren nu de geluiden die je hoort die hier daadwerkelijk rondom het kapitol te horen zijn. Maar we hebben ook een geluid klaarstaan. Bijvoorbeeld deze. Oh, hoor. Dit is, een, dit is de applausvogel. Even kijken, hoor, of we hem uh, kunnen horen. En of jij hem ook kan horen, Dick. Deze. Ik hoor niet... Ik... Ik hoor de gekraagde roodstaart. wordt afgeleid door de zanglijst buiten. <laughs> ja, dat is, dat is een van de allervroegst zingende vogels. Um, uh, S'morgens vroeg. Alhoewel, niet de allervroegste. Als je in het open veld bent, hoor je eerst op de treis. En, en, en de veld lever ik. Ja. Maar het is een vogel van het bos die uh, ja, als eerste eigenlijk uh, twittert. Hij twittert dat hij live is. Hè? Ja, dat doen ze letterlijk. Het is een soort status update van die, uh, die vogels. Ja, ja, ja. Zodra ze dus uh, ja, ze wakker worden, zeggen ze: van... hé, hey, ik ben er weer. En uh, dan gaan dus ze. Er... Goedemorgen, dat idee. Ja. Absoluut. Van uh, ik ben weer online. En dan, uh, <laughs> ja, dan horen ze ook de andere gekraagde roodzaad die ook online zijn. En onmiddellijk mm -hmm. daarna komen de andere vogels. Um, maar zo is het ook letterlijk. Ze laten zien dat ze levend zijn, live zijn... en dat het nog steeds hun gebied is. Ja, maar dat is toch eigenlijk de, de, sowieso de hoofdreden van, vogels, van ja, het Ja, precies, maar het duurde vogels. heel lang voordat we erachter kwamen... Uh, in de 17e, 18e eeuw dachten ze van, ja, waarom zingen vogels? Nou, misschien is dat wel om het, uh, om het vrouwtje te amuseren... terwijl die uh, zit te broeden. Want anders zou die zich maar vervelen. <lacht> Entertainment. <lacht> ja. maar goed, ja. En Nu weten we dat het eigenlijk verboden toegangsbordjes zijn. Ja, ah, territoriumafbakening. Dus, ja. ja, of, of lokroep. Nu heb je dus, jij zei net van... Uh, je hebt die verschillende groepen waar je ze dus kan indelen. Hè? Dus je luistert naar de, strik, naar de structuur van de, van de zanger. Chaf ja. bijvoorbeeld. Of, en, en, maar je hebt ook nog de cultuurzangers en de motiefzangers in je boek. Ja, nou ja, <coughs> cultuur is eigenlijk is elke vogel, uh, ja dat is echt elke vogelzang is hun cultuur. Mm -hmm. Zoals wij dat uh, doen. Uh, met, uh, met snelle auto's of mooie pakken. En wij moeten dus indruk maken op de, op de vrouwtjes. En de vogels dat met zang. Ja. Kijk, we horen nu trouwens een prachtige zwartkop. Ineens die had ik nog niet eerder gehoord nu. En wat je in je boek hebt, is inderdaad uh, mensen die wel eens uh, audio-opnames maken en dat in hun computer bewerken. die kennen dat, zo'n een, een, een, een spectrogram. Ja, een spectrogram heet ja. dat. Dus eigenlijk je ziet het geluid uitslaan en dat, dat zie je dan voor je. En op, en op die manier heb je ook het, het geluid van de vogel eigenlijk verbeeld. Je, ja, je kunt het geluid in de computer zetten. Er zijn allemaal gratis programma's voor. Ik heb er dan een gekocht, een, een hele goede. Mm -hmm. En daar zie je eigenlijk een soort notenbalkjes. Als nou het met de koolmees, is, met zijn hoog-laag uh, ritme, is dat. Eigenlijk zijn dat al nootjes. Ja, wat ik net zei, die, dat fietspompje, wat ik zo oneerbiedig zou zijn. Ja, we hebben nog een vogel klaarstaan die jij graag wilt laten horen. En dat is de middelste bonte specht, ga ik vast even verklappen. Ja, ja, ja, ja. Ja, we horen nu de middelste bonte specht. Dat is een, een vogel, die was niet in de voorganger van dit boek. Uh, dus we hebben hem opgenomen. Uh, een nieuwe vogel hij breidt zich uit uh, vanuit Duitsland en komt steeds meer uh, westwaarts. En broedt inmiddels ook wel uh, flink in Nederland. En het is een hele interessante specht, want uh, de meeste spechten die doen roffels met als territorium afbakening. Ja. Maar deze roffelt niet zo gek veel, maar die heeft aan de, aan de andere kant daarvoor een, een roep. De roep, noemen we dat. Kijk, kijk, kijk. Dus dat lijkt op die roep van de buizerd en de Vlaamse gaai. Uh, nou, dat doet hij ook. Hm. En. Uh, ja, daarom is het een, een, een bijzonder beest. Een bijzonder beest. Heel vocaal. En deze? Ah, ja, ja, ja. ja, ja De geelgors, hè? Ja, de geelgors. Dit is een vogeltje wat uh, heel bekend is. En um, ja, je kunt dus vogelzang ook leren op verschillende uh, manieren. Namelijk met ezelsbruggetjes. En met de geelgors zijn er een aantal. Ja? In het Engels is die... Uh, A little, of little bit of bread and no cheese. Die dus dan en... loop ik in het bos en dan moet ik dat erbij bedenken. Ja, maar zo, zo onthouden mensen de dus vogelzang. De associatie die ze hebben aan de hand van het geluid... Uh, helpt hun om het geluid te, te helpen. Ja, maar het, er, is ook, er is ook een Nederlandse variant van dit Ezelsbruggetje. Ja, maar, maar, maar, maar, maar ik heb ook geen ijs. Mag ik een ijsje? Mag ik een ijsje? Omdat dat, ja, de geelgoos is heel leuk. De meeste vogels hangen, houden ze op zo juni. Maar deze geelgoos zingt gerust door in juli, augustus. In de Snikhit snik hoor je het best nog. Oké, okay. we gaan even luisteren naar het verschil tussen twee vogels. We hebben de twee naast elkaar gezet. Eerst horen we het geluid uh, van de zwartkop. En daarna van de zanglijster. En daarna ga jij aan mij vertellen hoe ik die dan uit elkaar kan houden. Is dit een zwartkop? Ja, dit is een zwartkop. Ja. En dan dit is het de zanglijster. Oh ja. Nu hoor je wel een duidelijk verschil, maar de zang kan heel erg op elkaar lijken. Ja, het is eigenlijk de, de zwartkop en de tuinfluiten die heel veel op elkaar lijken. Mm -hmm. En je ziet dat pas als je, uh, als je het spectrogram ziet. Dus tuinfluiten begint dan heel, uh, ja, zwartkop begint heel babbelend. En die wordt dan steeds, mooier, in steeds mooiere fluittonen. En de tuinfluiter is, klinkt eigenlijk als een mooie zachte merel. Die babbelt en die gaat veel langer door... Dit verschil, ja, dat is een heel groot structuurverschil. Want de zanglijsten, eh, die zingt dus motieven achter elkaar. veel herhaling. En de zwartkop heeft strofen die. Ja, kijk, dit hoor je. Ik heb hier ook een fluitje van. Zou het kunnen nadoen? Nou does. Yeah, Ik wat dat goed. Uh, het, het leuke is dat vogels daar dus ook op reageren. Ik loop dan wel eens met, met kinderen door de, de bos die, die bosuil. Okay. En dan, dan hoor je ze roepen. En dat is een magistrale ervaring. Ja. Dan beleef je de natuur. Het is wel een beetje een mannenaangelegenheid, hè? Dat, dat fluiten der vogels. Zijn, ja, zijn er vrouwtjesvogels? Die, die... Ja, ja, er zijn wel wat vrouwtjes die, uh, die zingen. Uh, maar het meest bekende is de roodborst. Ja, oké. Okay. Die, die uh, nu zingen de mannetjes, de roodborstmannetjes... Maar in het, uh, het najaar, september, oktober, november. Ja, dat is een prachtige zang. Eigenlijk is die heel moeilijk te omschrijven. Maar want... zelfs jij kan het mannetje en het vrouwtje niet uit elkaar houden, nee, heb ik me laten nou vertellen. Nee, ze lijken ten eerste, ze spreken het op elkaar. En het... Ik heb nooit verschil in zang gemerkt. Maar nee. er is ook heel veel wat ik niet weet. Want ik doe niet echt onderzoek naar vogels. Ik luister gewoon heel veel naar. En ik probeer dat over te brengen. Dat vind ik belangrijk. Nou ben jij niet alleen gewoon helemaal gek van vogels. En van die geluiden. En vind je het allemaal prachtig. En, en, en ben je een vogelaar zoals we velen kennen. Maar jij vindt het ook belangrijk hè, dat mensen die vogelgeluiden. En dus die vogels beter leren kennen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, kijk zeker voor kinderen. Uh, vorige week is nog een artikel in de NRC gekomen. En uh, daar staat... Er staat eigenlijk wie, als je de natuur niet leert kennen, zal je haar later niet beschermen. Dus het is heel erg belangrijk om te weten. Uh, nou, ten eerste is het heel erg leuk. Als je zo'n. Uh, een van de meest overrompelende ervaringen is: uh, morgens vroeg is zo'n vogelkoor. Uh, dat klinkt zo overweldigend. Nou, ja, dat zou je eigenlijk iedereen gunnen. Uh, aan de andere kant. Het is, het is ook belangrijk om de natuur te beschermen. Uh, want anders vervlakt het. Uh, we hoorden net Teunus Piersma over de Gutto. Ja. Nou. Ik in, zit in de gemeenteraad uh, namens de Partij voor de Dieren in Leiden. En nou gaan we volgende week gaan we stemmen over een snelweg die wordt aangelegd uh, rondom uh, de, de snelweg en ja. uh, rondom de stad. Dus en ik begrijp is... dat jij denkt, van, want dit, dit hele verhaal daar wordt, dat wordt een beetje te uitgebreid. Maar ik begrijp, begrijp je goed als je zegt, van, wat wij eigenlijk met vroeger volgens ook altijd proberen uit te dragen is inderdaad, als je natuurlijk natuurlid kennen, ga je er hoe dan ook onherroepelijk van houden. En dan wil je het beschermen en dus ja, je gaat ook dan al de, die bezuiniging en snelwegen door gebieden de grutdose, die niet willen. Het geeft enorm veel ja. levensvreugde, ook voor mensen. Laatste vraag, want ik weet, jij hebt een, een, een, een iPhone met ontelbaar veel vogelaar erop. Is er nog eentje die er ontbreekt, die nog op je verlanglijstje staat? Mm, nou, nee, hij is wel compleet. Hij is compleet? Uh, ja, ik ja. Voor, voor, voor west Dan heb je niks meer dan. om van te dromen, Dick. <laughs> Ik heb ze niet allemaal zelf opgenomen. Maar... Okay. Dank je wel. En uh, kom alsjeblieft nog een keer terug, met... want we hebben echt alle vogellijntjes nog niet uh, okay, gehoord. Ja. Vogelzang van Nederland, het boek van Dick de Vos. Dank je wel. De natuurkalender, de eerste dingen van deze week. Ja, We gaan nog even terug naar onze Venolijn 035 6711 338 voor deze zomerse melding. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. De boeren hebben hun nesten weer betrokken in de schuur en de carport. De zwartkop en de koekoek horen we dagelijks, evenals de spotvogel. De grauwe vliegenvangers zijn terug, maar voor het eerst sinds we hier 17 zomers geleden kwamen wonen, mis ik het zwoele, snorrende gekoor van de zomertortel. Vandaag een maand over tijd hoor ik hem.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 En hoe groener het oplicht, hoe erger de schade. En ook hoe meer cellen oplichten, hoe erger de schade. Vanavond nieuwe methodes die proefdieren overbodig kunnen maken. Om acht uur in Labyrinth Radio. Met de wetenschap van nu. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En hou je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet?